Ik ben dit jaar voor het eerst naar de wintersport geweest. Oh. Oh, nou, dat was meteen de laatste keer ook. Ja. Koud, koud oh. en koud dat het was. Ik dacht dat ik achterlijk werd, zo koud was het. Oh. De typo met je sneeuwvakantie gaat er zelf maar zitten. 8 uur in een wagen Dan word je helemaal gek En na twee seconden in de sneeuw Lag ik al op In de ik wil niet laveloos in het skilift vastkomen te zitten. En ik wil al helemaal niet eens op een achterlijk skipak rondlopen. Ik moet geen sauerkraut meer zinken. Ik wil maar één ding. Weet je wat ik wil? Een oplast krokodil om in de zee te drijven tussen de lekkere wijven. Weet je wat Make your shoulder go.